Burgemeester Van Aartsen van Den Haag wil dat er de volgende jaarwisseling een grote vuurwerkshow komt bij de Hofvijver. Ook wil hij de periode waarin vuurwerk mag worden verkocht en afgestoken beperken. Overtredingen moeten wat Van Aartsen betreft hoog worden beboet. Daarnaast wil de burgemeester af van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Die is omstreden vanwege de hoge kosten. Een aantal oppositiepartijen boycotten de bijeenkomst. De receptie kost 125.000 euro. Baggerbedrijf Boscalis is begonnen met het wegpompen van 5000 ton olie uit een olietanker voor de Marokkaanse kust. Het schip liep vorige week vast en kapseisde. Als de tanker breekt, dreigt een milieuramp voor de stranden van Marokko en de Canarische eilanden. Boscalis verwacht dat het een paar dagen duurt om alle olie weg te pompen. In Den Haag is het eerste kentekenbewijs op pasjesformaat uitgereikt. RWD-directeur Hakkenberg gaf het eerste pasje aan het Lauwman-museum, een automuseum. Sinds gisteren wordt bij de verkoop van een auto een kentekenkaart gegeven in plaats van het oude papieren kentekenbewijs. Bestaande voertuigen krijgen een kaart als ze van eigenaar veranderen. De nieuwe kentekenkaart heeft gelijk een plekje gekregen in het Lauwman Museum waar ook het eerste papieren kentekenbewijs uit 1898 ligt. Burgers in Amersfoort loven een beloning uit voor de gouden tip die leidt naar een dierenbeul. Die blies zondag in de stad een kat op met vuurwerk. De tipgever kan 500 euro krijgen. Een of meer van Dalen stopte zondag een rotje in het achterwerk van de kat en staken het aan. De verwondingen waren zo ernstig dat de eigenaar het dier moest laten inslapen. Het weer het is vrijwel overal droog en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of vijf. Morgenochtend trekt een gebied met regen over het land. Daarna breekt even de zon door, maar daarna volgen buien, soms met onweer en zware windstoten. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een bijzondere Langs de Lijn. We zijn namelijk te gast op Papendal bij Arnhem, waar vandaag de Olympische ploeg is overgedragen voor de winterspelen van Sochi. Overgedragen aan Maurits Hendricks en zijn NOC-NSF. Het ging met veel spektakel. Uh, topsport is Sochi 2014. Welkom hier op Papendal. We gaan welkom heten, het Nederlands Olympische team. Laat mij even binnenkomen, allemaal. Kijk toch nog heel even terug naar het einde van, uh, van 2013. ...een heel spannend olympisch kwalificatietoernooi hebben gehad... ...waar echt de vonken van afvlogen. En dat was natuurlijk ook heel bijzonder... ...maar dan in een... Uh, ...ja zeg maar in een ander opzicht... Het, uh, ...het betreurde overlijden van Sjoerd Huisman. Ik heb wat dat betreft ook gezien hoe de atleten... ...een ere ronde maakten voor Sjoerd... ...en dat... Uh, ja, dat vond ik uh, echt heel bijzonder om, uh, om dat te zien. Als ik nu kijk naar deze zaal vol topsporters en als minister van sport zeg ik... dan is uh, hier zit toch de voorbeeld voor heel veel kinderen in Nederland... die straks voor de buis gaan zitten en denken, jeetje, ik wil ook schaatsen. Het uh, laatste nieuws is dat er zeer binnenkort een uh, zaak komt bij de geschillencommissie. Dus we moeten even wachten op de uitspraak van de geschillencommissie. We hopen dat dat heel snel achter de rug is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 Miljoenen Nederlanders zitten straks dagelijks naar jullie te kijken op het puntje van hun stoel. Maak ze trots. Ga ervoor. Straal het uit. Durf. Samen gaan we straks naar Sochi. Jij helpt mij mijn medaille te winnen en ik help jou jouw medaille te winnen. Dan werkt het. Bij mij nu op de bank Irene Buust, een van de vaandeldragers van de ploeg. Uh, Irene, voel je dat ook zo eigenlijk? Ik ben gewoon een van de Olympische die uh, nee, afreist naar Sochi. Nee, je bent niet een van de Olympische toch? Nou oké, okay, dan ben ik in de kamp <laughs> een van de Olympische kampioenen die afreist naar, uh, naar Sochi. Ja, het is 2014. Ik zou bijna willen zeggen eindelijk. Ja, ja, nou goed, we hebben wel een, een heel belangrijk einde gehad in 2013. Het belangrijkste toernooi van 2013. En volgens mij was het vrij uh, spectaculair uh, in 10,5 uh, afgelopen dagen. Dus, ja, het, uh, het was een soort mini-Olympische Spelen, leek het wel. Ja, alleen dan voor alleen maar Nederlands. Kijk, straks hebben we natuurlijk ook nog wel buitenlanders waar we mee moeten doen. Maar uh, het, uh, ja, het, was, uh, het was denk ik uh, een boeiende sport. Jullie leven natuurlijk in die Olympische cycli. Daartussendoor allemaal heel belangrijke wedstrijden. Maar valt dat dan... Nou, in het niet wil ik niet zeggen. Maar valt het dan enigszins weg tegen wat er nu komen gaat? Ja, nee, de Olympische Spelen zijn uh, bij FAR natuurlijk uh, het allerbelangrijkste. En die zijn omdat ze maar één keer in de vier jaar zijn ook zo speciaal. Maar goed, daarnaast zijn natuurlijk wel heel veel wereldtitels te verdienen. En, uh, te oh, jij gaat ook nog even voor de Europese titel uh, deze maand. Ja, ja dat gaan we uh, proberen. En uh, dat is niet het doel op zich. Maar dat, uh, ja, als ik toch aan de start staat, dan ga ik dan natuurlijk wel proberen mijn titel te, te prolongeren. Maar, ja. uh, ja, het gaat natuurlijk maar om één ding in 2014 en dat zijn de Spelen. Ja, en uh, daar leef je dan, dan weer naartoe. Nu met een ploeg. Maurits Hendricks presenteerde dat zojuist uh, jullie Olympische ploeg. Voel je dat ook echt zo als een Olympische ploeg? Of ben je toch vooral echt met jezelf bezig? En ja, met je relay? Ik voel je dat wel, uh, wel, uh, wel als ploeg. Ik bedoel, je bent één team en je gaat straks met z'n allen als Nederland uh, daar naartoe. Ja. Maar uiteindelijk ja, zijn we ook gewoon individuele sporters. En uh, is het een in, individuele schaatsen. maar de team, de team dan... Maar verder ja, dan wil je gewoon uh, wil je, uh, goud winnen. Maar heb jij iets aan die bobbers die meegaan? Of uh, de short trackers die meegaan? Nou ja, je ziet ze. En je, je praat natuurlijk al mee in, uh, in de uh, hoe dat, eetzaal. Dat ja. soort dingen. Maar ja, verder uh, ben je vooral met andere schaters ook. Want daarmee train je ook op de ijsbaan. Een ervaren rot ben je. Je derde speler. <laughs> uh, heb je nou tips voor, voor de debutanten in, in de ploeg? Waar, wat zijn potentiële struikelpunten? Nou ja, ik zou vooral als ik... Uh, in zo'n Olympisch dorp uh, kom zou ik uh, de eerste dag aan de McDonald's gaan. En ik zal de eerste dag uh, langs alles lopen, alles doen wat je leuk vindt. Als je al voor spelletjes spelen houdt, ga naar die spelletjeshal. En, uh, en doe vooral alle dingen die je leuk vindt gelijk de eerste dag. En dan heb je dat gehad en dan kun je daarna gewoon focussen op waar, waarom je daar bent. En dan uh, laat het vooral, uh, ja, ga vooral de eerste dag rondkijken wat er allemaal te doen is. Dan weet je dat. Dan ben je er niet meer nieuwsgierig naar. Dan, dan, uh, ja. Die nieuwsgierigheid moet even bevredigd worden. Ja, precies. En dan, uh, dan is het gewoon uh, klaar. En dan kun je je focussen ja. op waar je daarvoor bent. Ja, Maurits en ik uh, waarschuwen er ook voor. Hè. Struikel niet over die Olympische ringen. Ja, maak niet groter. Ik bedoel, dit is gewoon uh, natuurlijk het grootste evenement uh, van, uh, van, qua sport. En, uh, maar ja, ik maak het, ook, het blijft ook maar gewoon een 400 meter baan. En het blijft gewoon uh, linksom schaatsen. Ja, het gewoon... blijft gewoon een 1500 meter. Dus ja, je moet het ook niet... Groter maken dan het is. Het blijft gewoon een wedstrijd. Eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel. Uh, goud Turijn, goud in Vancouver. Dan ben je ook alleen maar tevreden met goud. Ja, daar Zomartijn ga ik wel voor. Het zou uniek zijn, drie spelen achter elkaar. Ja, hebben dat meer mensen gedaan in Nederland? Dat weet ik niet. Nee, niet, uh, ook niet. Niet in het in ieder geval. Nee, maar ben je ook tevreden met één keer goud? je bent zo ontzettend in, in, in zo'n waanzinnige vorm, jij noemde het zelfs nog ja, niet eens topvorm. Ah, weet maar... je, dat is lastig om te zeggen, vooraf natuurlijk uh, ga ik uh, voor. Uh, voor, eh, voor ja, Het liefst voor meer dan één keer goud. Maar ja, je weet nooit, kijk, als ik superraces neerzet en er zijn mensen sneller, ja, dan, eh, ja. dan kan ik er niks aan doen. En je hebt dat voordeel dat je het al een paar keer hebt meegemaakt. En, ja. en dat je minder druk maakt om die randverschijnselen. Ja, en ik weet ook wat, je, wat er op je afkomt als je goud wint. Dus dat is ook wel weer een voordeel. Oké, okay, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Mark Tartus, ook de gast, ook een oud-Olympisch kampioen. En uh, Mark, nou, hartstikke leuk dat je er bent. Had jij een maand geleden ook verwacht dat je hier op die teamoverdracht zou zitten? Nou, eerlijk gezegd heb ik hier helemaal nog niet bij nagedacht. Dus uh, ik, was, uh, ik was zo druk met mezelf uh, goed in orde te krijgen. En uh, aan mijn vorm te slijpen, wat heel hard nodig was. Dus uh, ik heb hier echt geen moment nog aan gedacht. Nee. Uh, ik zei net tegen Irene, uh, hè, hè, het is eindelijk 2014. Maar dat, voor haar was dat duur zo. Maar jij hebt daar heel anders naar geleefd. Ja, natuurlijk. Irene die, ja, die weet eigenlijk wel, als er niks gek gebeurt, dan gaat zij. En dat geldt voor Sven ook. En dat is ook eigenlijk de enige twee waarvoor meteen geldt. Voor de rest van ons... Uh, ja. Denken wij niet na, vanaf, uh, denken wij na tot aan 1 januari en nou 31 december was het nu. Ja. Dus uh, van nu begint het uh, geregel en deze week is het even hectisch. En dan uh, moet je het allemaal even weer laten ja. bezinken. Alleen, uh, dit ja, is ook wel hectisch. Is dit ja. wel goed voor een topsporter? Want ik zag bijvoorbeeld Sven Kramer, die zou hier toch ook komen, hoopten we. Maar die, woes, Ja, die je nee. nee, ja, het uh, gewoon door en die heeft er geen zin in, <laughs> volgens mij. Nou, Heb je geen zin? Of is, dit, of is dit ook van verstorende ja, voorbereiding? Nee, tuurlijk. Hoort ook beetje, bij dit, toch? Ja, als sporter pas je altijd op je lichaam. En altijd op je... Je bent altijd zo... In contact met je lichaamsgevoel. En als het een beetje te belastend is of het is, dan loop je het liefst weg en dan zoek je rust op. En dat is wel ja. begrijpelijk. Alleen, hij ja, krijg hier heel energie van. De. Dus, uh, <laughs> een mooie woorden gehoord. En, uh, het, ja, wat vond je gewoon het... speciaal om onderdeel uit te maken van een Olympische ploeg weer? Dat voel ik echt zo. Ja, want, want ik zei net tegen iedereen ook: zei, ja, tuurlijk zo'n ploeg. Maar ja, uiteindelijk ben je met z'n al op die schaatsbaan. Heb jij dat gevoel misschien wat meer met de short trackers en de, en de snowboarders... die erbij zijn? Je, haal jij daar energie uit? Nou, en? ik moet wel zeggen dat dat was. Eerder uh, wel wat minder. Ik heb wel ja. het idee dat het nu uh, sterker is dan Waar uh, ja, gaan die short trackers Er gaan uh, hele grote contingent short trackers mee. En die, die komen wij gewoon dagelijks tegen in de trainingszaal. Dus je leeft best wel met elkaar mee. En dan uh, gaan vanuit schaats, dus niet één blok van schaatsploegen wat gaan, maar echt allemaal verdeelde groepjes van verschillende coaches. En dat maakt toch wel dat je niet echt uh, één blok hebt, maar een heel uh, gemeleerd gezelschap. En, uh, en de grootste ploeg ooit. En er komt bij dat. Die shorttrackers die waren eerst altijd mee gewoon, nou, We proberen het beste te halen en iedereen die hier staat, die gaat gewoon voor medailles. En dat is een heel motiverende. Dat is goed ja. om. Uh, dat is ook wel eens anders geweest, bedoel Dat je? is heel anders geweest. Ja, dat, dat mensen, ja, tuurlijk, dat een speler was om mooi om mee te maken. Maar het is nu veel meer dan alleen maar mooi om mee te maken. De schaatsers die zijn al gewend om voor medailles te strijden, maar het snowboard nu ook. dat ja. heeft Nicolino al bewezen. Ja. En met short shorttrack, nou, die doen ook gewoon met de wereldtop mee. Dus t, de hele groep die gaat, die gaat gewoon voor medailles. En dat is. Ontzettend motiverend. En dat proef je. Ja. Dat voel je. Heb je dan ook zometeen tijd om daar te gaan kijken? Nou ja, tot aan Heb je dat schema mijn... al bekeken? Nou, ik heb heel snel gekeken. De, de <laughs> relay short track, dat vind ik wel een van de allermooiste wedstrijden. Die wil ik wel heel graag zien. Ja. Dat is na mijn 1500. Maar uh, ik ga daar niet heen uh, specifiek om sportwedstrijden te kijken. Ik ga daar heen om uh, heel hard zelf te schaatsen. En uh, ja. Alles wat daarna bij komt, dat uh, is leuk meegenomen. Maar uh, dat is... Uh, Secundair en uh, dat staat helemaal onderaan mijn lijstje. Ja, bovenaan je lijstje, wat staat dat eigenlijk? Die 1500 of toch die 1000? Nou ja, mensen zouden misschien logisch zeggen dat dat een 1500 meter ja, is. En nou, uh, daar heb ik misschien ook wel de meeste kans op. Dat bleek na de afgelopen week ook. Alleen ja, ik denk zelf dat ik op de 1000 ook altijd nog mee moet kunnen doen. Uh, en uh, ik, ik heb wel het gevoel dat daar ook nog rek in zit. Hey, maar hoe zit je dan? Zit je nou hier met, een, met de, de last is van je afgevallen en hey, hey, ik heb het gehaald en ik kan mijn titel verdedigen, ook al ben je natuurlijk altijd Olympisch kampioen? Ja. Of, of, of, ja, of ga, jij gaat gewoon het wel voor de nou, bedrijfs? Ja, maar ik moet wel... Ik, nu, ja, dit zijn gewoon goudjes, dus helemaal met oud en nieuw. Dus ik zit nog wel een beetje van, oké, okay, dit gaat geregeld. Oké, okay, familie gaat mee. Ook, dat regelen ze gewoon zelf. Maar je wil even weten hoe alles zit. Olympische ploeg, oké, okay, oké, okay, check, check. En dat is deze week. En ja, ondertussen en train je rustig door. Volgende hm. week trainen we ook nog rustig door. Maar dat zijn gewoon de finesses erin blijven houden. En daarna gaan we echt de training opstarten. Uh, en ja. echt nog even een hele, heel zwaar blok drijven. voor... Uh, Soort... Uh, uh, welke tips heeft de ervaren Olympiaganger uh, Mark Tuitert... voor die jonkies, die debutanten? Waar moeten ze nou niet intrappen? In welke nou, dat begon Maurits Hendricks al ja. goed mee. Die zei... Uh, Struikel niet over de Olympische ringen. Juist, zo. en daar, daar kan ik helemaal achter staan in het begin. Doe niet, doe niet veel andere dingen dan je normaal gewend bent. Kijk, het is natuurlijk een imponerende omgeving, Olympische Spelen. En als je in één keer uh, bezig moet zijn... omdat je familie het wel goed voor elkaar heeft... of dat je oh, het Olympische dorp... Oh, wat, weet je, je ja. doe gewoon ondergaat... En gaan iets anders maar het is doen. ook logisch als je hoort van, uh, dat, dat je vader en moeder bijvoorbeeld. De, dat de reis niet goed gaat. en ja. dan ga je er druk over maken. Nee, toch? dat moet je niet doen. Dat uh, moet je nu regelen. Okay. En dat uh, kun je nu even een paar dagen druk over maken. en dan is het lekker aan je ouders. En die moet je het ook vertellen. Ik vertel het ze ook. Ik zei, ik wil. Zorg dat je het regelt. Maar ik wil er geen gesodemieten van hebben. Ja, ja, Zorg dat je het ja, goed regelt. Ja, kleine levert. kinderen. Ja, nou, bijvoorbeeld Wat ook. Dat... Ik noem maar iets. Nee, dat kan. Dat kan ook. Dat Helen misschien dan niet. Maar Helen gaat minder lang mee dan de vorige keer, mijn vrouw, om, om die kleintjes. Maar dat moet je wel even goed afstemmen en regelen. Alleen, dat zijn kleine dingetjes die je nu nog een beetje invloed op kan hebben. En de dingen die je moet... Weet je, wij sporters wij denken in zulke kleine finessetjes. Mm -hmm. Het moet gewoon allemaal kloppen. En uh, je kan niet uh, je speler laten verklooien... Doordat, doordat de sfeer onder je familieleden niet goed is. Of dat, dat iemand problemen heeft ergens mee. Dat moet, je helemaal, dat moet je geregeld hebben dat iemand anders dat regelt. Je zit gewoon in een kokon, ja. Je zit gewoon in een wedstrijdbaan. En je slaapt gewoon in een bedje. En het enige wat je moet doen is vol gas geven als het stad gaat. Ja. Als ik naar jou kijk, dan krijg ik er al zin in. Ja, ik heb er ook veel zin in, <laughs> moet ik zeggen. Ja. Oké, okay, Mark, dankjewel. je okay. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. Twee snowboarders op uh, de bank hier bij de teamoverdracht in, uh, op Papendal. Belberghuis en Dolf van der Wal. Um, te beginnen met jou, Dolf, ervaringsdeskundige, tweede keer Olympische Spelen. Vorige keer heb je niet zo'n heel goede renning aan of valt het eigenlijk wel mee? Nou, dat was een goede renning wel hoor. Ja, ja? Ik had al niet zo'n goede voorbereiding. Je hebt nu niet zo'n goede voorbereiding? Nee, toen niet. Toen niet. En, uh, maar de herinneringen eraan zijn heel goed. De herinneringen eraan zijn eigenlijk heel goed. Uh, ik, heb alleen, uh, ja, ik was geblesseerd twee maanden vanavoren. Ja. En uh, dat heeft een beetje in de weg gezeten met mijn, uh, ja, mijn prestatie eigenlijk. Maar eh, voor de rest heb ik er echt een hele goede herinnering aan. De voorbereiding was toen niet zo goed. Hoe is die nu? Want uh, we hebben gezien, hè, je, je, je werkt in de bouw, dat heb je verteld. Uh, je, je bent aan het slopen, je staat aan het fijnstof. Ja. Uh, is dat nou voorbij? Of, uh... Ja, is nu, daar ben ik nu mee gestopt. Dus ik heb er nu ook helemaal tijd meer voor eigenlijk. Uh, en uh, ik zit nu weer uh, gewoon uit uh, het in, in de sneeuw. En uh, op mijn snowboard of in de sportschool lig ik op de bank thuis uitrusting. Ja. Komt het wel goed uit? Uh, het komt wel heel goed uit, ja, maar het is ook gewoon, ik wist dat ik deze periode niet zoveel zou kunnen werken, dus het is ook prima zo. Uh, en uh, ja, de voorbereidingen nu zijn eigenlijk, vanaf nu worden ze juist alleen maar beter, want ik kan me nu gewoon continu richten op snel worden en uh, beter worden en aan mijn run werken, ja. die eigenlijk al heel goed is. Belberghuis, kan jij je ook wel helemaal voorbereiden op, op, op Sochi, want jij was ook bezig met je shop to Sochi. Ja, klopt. Ik kan me volledig voorbereiden op, uh, op Sochi. Ja. Want uh, door mijn shop uh, ben ik nu heeft, ja, ben ik, zit ik nu in het uh, Samsung Galaxy team. Dus uh, Samsung is mijn hoofdsponsor geworden. Dus, uh, oh. ja. dus, dus, dus er is niks meer te koop? Ja, Want, dus, voor de duidelijkheid, op jouw website kon je, hè, kon je een diner uh, bij wijze van spreken kopen. Wat kon je allemaal, wat kon je allemaal voor jou Betekenen. Nou ja, je kon 60 producten kopen, fictief. Die ik nodig heb om te kunnen topsporten. Ja. En op die manier konden mensen mij steunen en konden mensen mij ook volgen. En nou, dat heeft Samsung eigenlijk... Die hebben dat via een artikel in de krant is dat onder hun neus gekomen. En toen hebben ze mij gebeld en gezegd van... Nou, wij zijn bezig met een campagne richting Sochi en een internationale Samsung Galaxy team. Yeah. En uh, willen jou erbij hebben en uh, zo is het gegaan. En, uh, twee was, dat niet, was dat ook niet wat voor dolf geweest, zo'n... Zo zo Samsung? Yeah. Ja, dat lijkt me <laughs> heel erg fijn, maar uh, ik, was nog niet ja, ik was nog niet gekwalificeerd, nee. dat is pas heel recent. En ik heb het idee dat ze meer uh, mensen genomen hebben die uh, zich al geplaatst hadden, omdat ja, ja, als je nog niet, nou ja, die schaatsers uh, hadden, natuurlijk een, hadden ze nog niet geplaatst, maar ja. Ik weet niet, uh, ik weet niet hoe ze dat deden. Is dat een nadeel geweest voor jou dat je, je zo laat hebt geplaatst of juist niet? Nou, qua, spo ja, qua sponsoring waarschijnlijk wel. Ja. Uh, want nu is het gewoon van ja, uh, het al zo vlakbij. Uh, als ik me vorig jaar had gekwalificeerd, weet je, er zijn meerdere teams opgezet door grote merken van uh, als, zoals een Olympic team. Ja. Uh, en ja, dat, dat heb ik gewoon misgelopen, maar uiteindelijk, ja. Je, dat is uiteindelijk allemaal bijzaak. Het gaat natuurlijk alleen maar om. Ja, en, en qua presteren is dat vervelend? Heb je die druk lang gevoeld op je, nou, op je, op je moet, nek van ik moet het nu toch, gaan, toch echt gaan doen? Ja, ik moet wel zeggen dat uh, die uh, top 8 is best wel lastig. Uh, vanwege uh, het feit dat je eigenlijk heel erg focust op de top 8 in de wedstrijd. Terwijl eigenlijk. Als je een wedstrijd gaat draaien moet je helemaal niet aan de top 8 denken. Dan moet je alleen maar aan de eerste plaats ja. denken. Dus dat is een heel, heel stom iets in je hoofd. Je, wat je, je doet, lat ligt eigenlijk lager. Ja. Maar uh, dat doet gewoon, die top, 8, die, die top 8 quote, dat doet dat gewoon uh, om een of andere reden. Je. En ja. Dat zei Dimi ook al toen hij dat had gehaald. Zeg je, oké, nu kan ik... Uh, Dimitri de jong, ook ja, half pipe, net half, en toen zat hij één keer in de... Of had hij het gehaald. Hij, ja, nu wordt de wedstrijderij wel, wel weer leuker. <laughs> Want nu kan ik gewoon zeg maar, zonder druk... Of zonder idee van... Oh, ik moet top 8 uh, wedstrijden gaan rijden. En uh, dat heb ik ook ge uh, gehad de afgelopen uh, wedstrijden. Of nee, wedstrijden. Ik heb er één gehad nog. Uh, na mijn top 8 resultaat. Maar uh, de druk... Die ik in Finland had, was best wel best ja. wel groot. Had jij, had jij niet zo last van Bel, of wel? Um, eigenlijk wel. Ik, had, ik voelde hetzelfde een beetje meegemaakt als Dolph. Ja, je herkent dat, dat die top 8? Ja. dat e wordt magisch. Ja, dat wordt, dat wordt wel een magisch getal, want dat is wel iets waar je, ja, dat is een limiet. En uh, die moet je halen. En, uh, maar ja, we hadden vorig jaar al de kans om ons te kwalificeren. En uh, ik heb dat we na twee mislukte wedstrijden, ook om, um, om die reden ook gewoon te veel. Uh, over prestatie aan nadenken in plaats van over het proces. Ja. En uh, ja, vorig jaar heb ik het om kunnen gooien... en heb ik echt uh, gewoon heel erg gefocust op het proces... en wat ik, wat ik moest doen in de koers. En uh, dat resulteerde heel, in een hele mooie plaats uh, in Sochi. En uh, dus ja, die druk heb ik zeker ook gevoeld. Ja. En, uh, en hoe, doe je, hoe ga je er zo meteen mee om, denk je dan, in Sochi? Um, ook gewoon hetzelfde. Ik wil uh, eigenlijk gewoon heel erg focussen op het proces en ook op het snowboarden. En wat ik daar, uh, de taak die ik daar moet uitvoeren. En uh, ik wil me daar gewoon volledig op focussen en gewoon me goed voelen. En uh, als, ik, als ik gewoon me happy voel en uh, ik ben gewoon lekker aan het rijden... Dan... Ja. Dan, dan komen de mooiste resultaten. Jij doet een snowboardcross, een van de spectaculairste onderdelen, misschien wel hè, van de Olympische Spelen. Nou ja, ik, ik vind van wel, omdat, ja. Uh, ja, daar, daarom zit ik erop. Maar uh, ja, dit, uh, het is wel erg uh, spectaculair. Het is met zes man in de baan, zes vrouwen in jouw geval, in ja. de baan en wie het snelste beneden is. Hè. Heel ja. simpel en heel spectaculair. Ja, dus, uh, en de baan is heel, uh, ja, heel uitgebreid met grote schansen, kuitbochten en. Uh, ja, best wel extreem. Het is ook gevaarlijk, want je kan er ook heel snel uit liggen. Ja, klopt. Dus er zit altijd uh, een risicofactor in, omdat je niet uh, alleen aan jezelf, uh, met jezelf te maken hebt. Dus uh, het is niet uh, van als ik dat doe, dan heb ja. ik, ben ik ongeveer daar. Dus daarom is het inschatten ook altijd lastig uh, ja. van waar je zit. Want staat. iedereen vraagt dat aan je, ga ik nu ook doen. Ja, ja. kijk, kunnen we jou. Uh, doe je mee om de medailles? Ja, ik, doe wel, ik wil wel, uh, mijn doel is wel top 6 te rijden, dus in de allergrootste finale te staan. Ja. En, uh, ah, dat heb je vorige keer niet gezegd bel heb je vorige keer niet gezegd. Nee, nee de vorige keer zei ik uh, Goud, maar <lacht> dat, is, dat moet ook je doel zijn. Ja. Uh, de vorige keer was de vraag namelijk, wie anders gaat er winnen? Nou ja, dat, dat is, kun je niet stellen als je zeg maar, uh, daarna nog met uh, vijf anderen in een baan moet kruipen. En als je al bijvoorbeeld uh, zegt, van, dat is de favoriete. Maar als je in de finale staat, dan ben je kanshebber Ja, Zo simpel is het eigenlijk wel. Absoluut, ja. absoluut. Hoe zit het bij jou, Don? Want vond van ja, de, mij, de kenners, het, ben jij, eh, een van de kanshebbers? Ja, kan nou, jij... ja, moi. kijk, bij Hafifus ligt het wat anders. Omdat het natuurlijk met uh, mensen te maken heeft die, zeg maar, over mij mijn run moeten gaan beoordelen. Judysport. Ja, ja, en ja. Uh, bij Belst gewoon, wie als eerst over de streep gaat, die wint. Uh, en uh, dus er, zijn niet echt, er zijn wel andere mensen in uh, gepaard, omdat het, zeg maar je met meerdere mensen rijdt. Uh -huh. Maar het is niet zo dat iemand anders, zeg maar, het is niet zo dat als zij als eerst over de, over de streep komt... dat iemand anders dan nog gaat zeggen... maar we gaan eerst even voor scores geven. Ja. En daarna kan je pas winnen. Uh, en dat is natuurlijk heel anders. Want, is dat frustrerend soms? Ja, heel, heel vaak is het wel eens frustrerend. Want uh, je bent het natuurlijk wel eens niet eens met iemand. Of uh, denk van, uh, ja, je, je kijkt dan naar jezelf en dan denk je... Oh, het voelde heel goed, maar ik krijg geen waardering voor. Uh, ik denk zelf dat... Uh, als ik kijk naar hoe het snel er nu gaat en hoeveel tijd nog hebben om te trainen... ...dat ik wel een hele goede kans ben in de finale te komen. En in de finale zitten uh, er hoeveel borders? In de finale zitten er twaalf. Ja, en dan in de finale kan echt van alles gebeuren. Uh, uh, ja, dus kijk, bijvoorbeeld elf gaan, uh, gaan er onderuit en ik blijf staan als enige, dan win ik. Maar ik kan ook zomaar eens vallen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik, ik begrijp het helemaal. Maar voorlopig kunnen we jullie in ieder geval uh, goed in de gaten houden. En, en, ja. en is er wel kans op metaal? Hoop, ja, ik hoop ik het. Hoop het van harte dat er heel veel goud... En Weer zo'n sneeuwmedaille. Om... Nog één vraag. Hoe zitten jullie in dat team? Want uh, Maurus Hendricks, de chef de mission, heeft het graag over zijn team. Hebben jullie een teamgevoel? Heb jij wat met die schaatsers? Heb jij iets met die short trackers? Ja, ik vind gewoon uh, sport op het hoogste ni niveau mooi. En uh, als je nu gewoon inderdaad uh, samen met elkaar hier staat... Dan is, het, dan is het wel heel erg leuk uh, ja. om, om samen naar een doel te gaan neerzetten. Uh, ja, uh, je hebt wel ook weten wat die de... shortreakers doen in die schaatsers. Ja. Ben jij wel? Heb jij daar iets mee, Dolf? Uh, nee, ja, kijk, ik merk, je merkt gewoon heel erg dat er verschillende groepen zijn. Uh, zeg maar, dat, dat er wel verschillende groepen zijn. Ja, want de snowboarders zijn niet... toch andere types ja, dan het is, de Maar het is ook niet heel raar, want nee. die jongens zitten, die zien elkaar bij elke wedstrijd. En... Uh, ik met mijn team zien elkaar heel veel. En dan uh -huh. zien wij daarna Bel weer vaak. Ja. Uh, en weet je, dat is zo verschilt het heel erg. En die anderen zien we nog bijna nooit. Dus, uh, maar ze hebben wel hun best gedaan om, het, om, om ons een team te laten voelen door die rode Sochi-dagen. En ja. uh, allemaal tijd uh, om, om je voor te bereiden als ploeger. Ja, om gewoon elkaar te leren kennen. En niet dat je in één keer daar komt met de wild vreemde of zo. Ja. Oké, okay, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Ja, dank Bedankt. Je wel. We zijn nog steeds bij de ploegenpresentatie. De ploegenoverdracht moet ik zeggen van de Olympische Winterspelen. En bij me nu de broertjes Mulder, de schaats-tweeling. Uh, uh, Michel en Ronald. Zijn jullie nou de, zo, hoeveelste tweeling zijn jullie eigenlijk te spelen? Weet je het al? Daar hebben jullie het vast over nagedacht of over gehoord? Ik heb gehoord dat, dat we de zesde waren. Maar ik weet niet of dat waar is. Maar volgens mij heb ik dat ergens gelezen. In ja. een van de kranten. Ja. <laughs> uh, jongens, uh, met z'n tweeën naar de Olympische Spelen. Ik heb al gelezen dat jullie er vroeger over nadachten. En dat jullie eigenlijk om tegen elkaar willen racen op te spelen. Het zit oh. er nog steeds in. Ja, nou, tegen elkaar hoeft dan niet per se. Maar inderdaad samen in die wedstrijd uh, kunnen spelen. Dat is wel, uh, wel heel gaaf. Um, maar tegen elkaar liever niet eigenlijk. Nee, liever niet. Dan kan je elkaar in de gaten houden, dan kun je tegelijk over die finish gaan. Nou ja, goed, als het moment daar is, dan, dan, dan is het ook niet anders. En dan is het, blijft het nog steeds uh, zo hard mogelijk. En, uh, en vooral op je eigen race. Maar ja, ja nee, uh, als ik toch mag kiezen, dan liever niet tegen Michel. Maar de, de, de, de droom is deels uitgekomen, Michel. Ja, zeker weten. Daar heb je, daar heb je het als kind natuurlijk wel eens over gehad. Om, uh, de Olympische Spelen is natuurlijk het hoogst haalbaar. En als je dat dan ook met z'n tweeën kan doen, dat, uh, ja, dat is heel mooi. Vier jaar geleden moest ik nog ja. toekijken hoe Ronald ging. En nu, uh, nu ga ik met hem mee, dus... Uh, daar gaan we zeker van genieten. En je bent natuurlijk ook meteen een grotere kanshebber, toch? Ja, dat, uh, <laughs> ik, kan, uh, ik kan niet meer eronder uit na de afgelopen week. Dat ik, uh, ja, dat ik ook een van de kanshebbers ben. Maar uh, ja, goed, uh, het is weer een hele nieuwe wedstrijd. En we gaan er ja. gewoon uh, naartoe werken alsof het weer... Uh... Een onwaarschijnlijk hoog niveau vorige week. had u van tevoren gedacht dat, het, dat, dat, dat de lat zo hoog zou liggen? Ja. In, bij iedere afstand eigenlijk. Ja dat is waar. Uh, ja, En voor de 500 meter specifiek had ik wel verwacht. Dat je 234 dat je sowieso eigenlijk nodig had. Om überhaupt bij de eerste drie te komen. Ja. Maar ja goed. Uh, tussen 34'9 tussen en 34'3 34'5 zit natuurlijk gewoon een heel groot verschil. En dat het niveau zo hoog zou zijn. Dat, dat had ik zelf ook misschien niet verwacht. Ik wist wel dat je ultieme races neer moest zetten. Om je überhaupt te plaatsen. Ja. Is dat niet heel erg lastig. Als je ultieme race eigenlijk volgende maand in soortje moet zijn? Ja dat, ja, dat is heel dubbel. Hè? Omdat, je, omdat je heel erg hebt toegewerkt met dit kwalificatietoernooi en je moet hier heel erg goed zijn om naar de Spelen te kunnen. Mm. Alleen, uh, ja, ik, denk, ik denk dat het wel mogelijk is om daar gewoon weer te pieken en uh, daar gaan we voor. En ja. het is, uh, dit was een hindernis en het was een hele moeilijke hindernis, maar eigenlijk begint het nu pas. Hè? En ja. We gaan nu naar de Spelen en uh, het niveau wat we nu hebben laten zien is heel mooi, maar het moet daar gebeuren. En leuk, jullie zitten weer samen in één team. Ja, Is ja, dat, dat toch speciaal? dat is lang geleden. <laughs> nou, ik vind het, ja wat ik zeg, het is gewoon heel speciaal dat je samen gaat. Ja. Um, maar ja, goed, uh, ook daar maar zit je het team voornamelijk. Ik wil eigenlijk ook naar het teamgevoel toe, jullie ja, zitten precies. samen in het team, maar je zit ook samen met short trackers in een team, je zit met bobslayers in het team, ja. met uh, ja. snowboarders. Ja, dat heb ik in, uh, in Vancouver mee kunnen maken ja. en dat, dat is wel heel leuk om, om ook andere sporters, andere disciplines uh, ja, gewoon bij elkaar te hebben. Ja. En dat geeft een hele leuke sfeer. Roland, jij moet je broertje een beetje wegwijs maken zo meteen, in het Olympisch dorp. Nou, ik denk dat dat... Uh, <laughs> ja, nou ja, goed. Kijk, ja, ik heb het inderdaad één keer meegemaakt. En ook toen was het voor mij een hele andere, hele andere setting als, uh, als dat het nu is. Toen dat scheelt, toch? Ja, denk je niet? Ja, ze zeggen het. Maar ja. het blijft nog steeds een hele spannende en een hele belangrijke wedstrijd. En, uh, nou ja, ik, ik zal Michel niet uh, zeggen van, nou ja, de eerste zal even wennen zijn en dan pas kun je oogsten. Zo werkt het gewoon niet. En, uh, het is gewoon nee. nog steeds die 500 meter en daar moet je gewoon je perfecte races ja. neerleggen. Jerem U zei al, het is ook maar gewoon een wedstrijd. Ja, dat is het ook. En, uh, ja, de 500 meter moeten we weer twee keer links Dat is niks anders dan <lacht> als, uh, als afgelopen week. Ja, duizend heeft... meter een paar keer vaker. Het gaat alleen maar over de Olympische Winterspelen in Sochi. Maar er komt ook nog even een WK aan. Ik weet niet wie er mee gaan doen. Gaan jullie meedoen? Van ja, WK ik, Sprint? Ik heb uh, toevallig net met, uh, met Jack Ori, mijn coach, gesproken en uh, het plan uitgestippeld richting Sortie. Dit, dit is Ronald, Mulder? oké? Okay. Ja, klopt. Ja. Voor de luisteraars. En uh, ik ga meedoen aan het WK Sprint. Ja. ja. En, en jij dan? Dus ja, ik had, ik had al besloten dat, uh, mits ik me zou plaatsen ja. via het kwalificaties dat ik uh, sowieso zou gaan deelnemen aan het WK. Uh, vorig jaar heb ik hem gewonnen. En, uh, ik vind jij dat vindt dat je erg... je titel moet verdedigen? Uh, ik vind het heel gaaf om daarbij te zijn. Niet ten koste van alles hoor. Als het, uh, als het niet had gekund of als Gerard had zoiets had van uh, we moeten echt op trainingskamp, uh, we gaan het WK laten schieten, dan hm. had ik daar misschien over nagedacht. Maar Gerard weet, hoe, weet ook hoe ik ben. Ik wil graag wedstrijden rijden. En, uh, ja. Ja, wat is er mooier dan, een, uh, dan het wedstrijd op het hoogste niveau rijden? Nou ja, uh, het komt misschien qua planning. Je moet veel vliegen, veel reizen. Nou, maar dat is ook de eerste voorwaarde geweest toen, we, toen ik het afging, uh, of afging met, met Jack uh, ging overleggen. Uh, optimaal zijn in Sochi, dat is de eerste vereiste. Ja. En als Nagano daar niet in had gepast, dan had ik er ook niet heen gegaan. Maar het past wel in. Maar ik ga naar Nagano, dus ja, wij denken <laughs> je dat... Je zorgt het... gewoon dat het erin past. <laughs> nee, zo werkt het niet. Nee, we denken gewoon, uh, we hebben nu de route uitgestippeld. En uh, ik denk dat ik optimaal kan zijn in Sochi. En dat ik ook het weken sprint kan rijden. Oké, okay. ik wens jullie heel veel succes. Eerst even het ja. weken sprint, maar vooral in Sochi. Dankjewel. je Dank wel. Ronald en Michel Mulder waren dat. Het laatste sportnieuws bij NOS Langs de Lijn. Van de schaatsers naar de shorttrackers. Bij mij op de bank nu Shinky Knecht en Freek van der Wart. Um, veel shorttrackers, jongens. En jullie wilden ook echt hier zijn hè Freek? Ja, ik wil Bij die, die uh... ploegoverdracht. Ja, ja, ja, ja, ik wilde hier heel graag zijn. Want we hadden vanmorgen nog uh, timetrials. Die uh, meetellen weer voor de selectie samen met het NK komend weekend in uh, Amsterdam. Yeah. Um, die tellen dan weer mee voor de EK-selectie, uh, wat over twee weken is. Maar ik wilde hier heel graag bij zijn, omdat uh, ja, de, het samen zijn, het, het, echt een ploeg, de Olympische ploeg... Het is natuurlijk voor mij de eerste keer dat ik naar de Spelen ga. Dus alles wat uh, met de ringen te maken heeft, is voor mij al... Uh, ja, daar kijk ik nu al van kind af aan uh, naar uit ja? en uh, kijk ik tegenop. En daarom uh, wou ik hier heel graag bij zijn en echt het gevoel krijgen dat ik naar de Spelen toe ga. En? Hoe is het gevoel? Ja, dat uh, voelt wel lekker hoor, om ja? zo uh, dat oranje t-shirtje aan te hebben. Ja, het, het klinkt heel stom, maar uh, nee, ik ben uh, heel blij dat ik ben gegaan. En het geeft me echt weer een boost ja, voor, richting. Uh, voor jou is het een soort uh, een selectie voor het Nederlands Elftal? Nou, het is niet uh, een selectie voor het Nederlands Elftal, maar... Het, Iets waar je al zo lang van droomt. Iets waar je al zo lang naartoe werkt. Um, dat wordt nu eindelijk waarheid. Ja. En dat, uh, ja, die, dat, dat kleine jongetje in mij. Wat ik, waar ik altijd zo naar, naar opkeek. Waar, wat ik altijd zo, zo graag wilde. Dat, dat wordt nu wel heel snel der, da, werkelijkheid. En nog maar 36 dagen. En dan uh, lopen we met z'n allen dat stadion binnen. En dat is toch geweldig. Ja, waar, kijk jij er ook zo tegenaan, uh, Shinky. Nou ja, dit zijn natuurlijk voor mij niet uh, mijn eerste spelen. Ik ben uh, vier jaar geleden was er ja. ook bij. Ja, dat heb ik dit allemaal ook meegemaakt en uh, ja, ik zei tegen eh, Jeroen, ik wil wel graag gewoon wel weer heen, hè? het is gewoon leuk, hè? je bent met elkaar en uh, je... Ik wil nu er wel we... graag heen, je wil er toch heel graag heen, dit ja, is jo, toch wel je maar uh, en, wat ik zei, je bent gewoon met uh, alle mensen, nu weet je echt dat wie erbij yep. in het team zit, hè? nu zijn we niet meer... Uh, we hebben een paar keer eerder ook dagen gehad en er zijn er nog mensen bij die er, nu tota die er nu niet bij zijn, want die vallen gewoon af, ja. en nu weet je gewoon wel met wie... Uh, dan uh, die uh, weken op uh, gescheept zit, zeg maar. Maar, maar, maar. maar wil jij ook echt in dat team zitten? Vind je dat belangrijk, dat teamgevoel, dat oranje, dat Olympic team Nederland? Ja, nee, zeker. Dat is heel belangrijk. Hè? Want uh, met als één iemand een succes heeft, dan uh, wil een ander dat ook. En als je dat met elkaar kan beleven, dat is echt wel uh, heel belangrijk, denk ik. Ja, want uh, jij, jij was erbij in Vancouver uh, niet uh, optimaal gepresteerd. Of misschien toen wel. Nou ja, Hoe moet je dat zien? Voor op het moment dat ik daar toen was, was, was mijn niveau niet hoger. Nee. En was dat, was dat gewoon goed. Het is nu anders, hè? Ja, nu is het zeker anders. Ik ben beter en ik denk dat we met z'n allen beter zijn. Ik denk dat we gewoon met de relay medaillekandidaat medaillekandidaat zijn. En ja, dat was... Ja, vorig jaar was ik er, of vier jaar geleden... Waren. We waren Niels en ik met z'n tweeën en nu zijn we gewoon met vijf jongens. En dat ja. maakt wel gewoon echt een groot verschil. Jullie uh, zijn concurrenten, jullie zijn vrienden, teamgenoten. Hebben jullie elkaar gestimuleerd de afgelopen tijd? Ja, het soort trick is echt een, een sport waarin je met elkaar en tegen elkaar op het ijs uh, beter moet worden. Je, je, je traint met z'n allen, je moet, maar je moet elkaar inhalen. Je moet zien wat die ander aan het doen is. We zo bereid je je ook voor op wat eventueel die Chinees, Koreaan, Amerikaan, Canadees in de rit tegen je kan doen. Dus daarom hebben we elkaar zoveel nodig en zoveel... Ja, vandaar dat die nadruk zo enorm lag op die relay. Ja, ja, ja want we in, in de training doen we ook heel veel relays. En we liggen, ja, dat ligt ons gewoon goed. Het, het team staat er. We zijn zo, ver, zo erg voorbereid op die rielen En dan, uh, ja, dan willen we echt iets moois gaan laten zien. in ja. En daar zul je ook echt kans hebben op, hè, Sienkie? Ja, nee, zeker. Doe maar vind... acht landen maar mee. Doe maar acht landen mee, ja, zeker. Maar je moet wel eerst... Uh, diploma's op binnen, toch? Ja, diploma's diploma is <laughs> binnen, ja. Maar je moet wel eerst uh, bij die uh, acht landen zien te komen. Hè. En ja. dat was uh, de grootste uitdaging. Voor, uh, Het was wel voor... een gigantische prestatie om je te plaatsen. Voor die, uh... Ja, nee, zeker. Er zijn gewoon... Uh, wat zijn de twintig landen die allemaal nog strijden om, om die uh, beste acht plekken. En ik denk dat we dat... Uh, dat stadium hebben we goed opgelast en uh, ja, we ja. zijn er nu gewoon bij. Dus, uh... Even over die relay, de, de loting is denk ik heel belangrijk of is dat al bekend? Tegen wie je gaat, uh, want het zijn twee heats, twee halve finales en dan een finale. Ja. Is het al bekend tegen wie je gaat? Dit is al bekend tegen wie je gaat, ja. Maar ik weet het niet, maar ik weet wel dat het al bekend is. Ja. Ik maar mij weet bereik. het wel. Ja, Freek weet het wel. Freek, ja. Ja? <laughs> vertel eens. Uh, Kazachstan, Amerika en de Koreanen. En is dat dan te doen? Uh, nou. Nah, wat we al wat het hele jaar zien is dat er zes goede landen zijn. Echt, echt toplanden die voor die uh, Olympische gouden plak kunnen gaan. Ja. Waaronder wij. En in die halve finale staan wij, wij met nog twee anderen. De Amerikanen en de Koreanen. Staan in die halve finale. Dus ja, eigenlijk moeten we één van die twee landen daar gaat het om. Uh, kunnen verslaan. En dan uh, staan we in de finale. Wat zou er meer voldoening geven, Shinki? Een, een relay medaille of een individuele medaille? Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat een, uh, een relay medaille is denk ik wel gewoon het belangrijkste. En ik denk dat, dat ook zeker wel. Daarop is de kans het grootst? Uh, ook, maar ik denk dat het dat ook, uh, ook gewoon een goede, uh, ja, goed gevoel geeft als wij met z'n allen daar een medaille winnen. Ja. ja, want daar hebben we zo lang uh, met z'n allen voor getraind. Wij vormen nu al zeker zes jaar vormen wij het relay-team. Dat we dan in Vancouver, waar, uh, ja, waar Shinkje en Niels dan wel naartoe gingen. Maar Daan en ik zaten toen ook al in het uh, relay-team. En toen haalden we het net. net niet, hè? Door, door een val en door een disqualificatie haalden we het niet, die uh, top 8. En dat, ja, dat, dat, zit nog wel, uh, dat doet nog wel pijn nog steeds. En uh, dat we nu weer door zijn gegaan, telkens weer door weten te bouwen op die relay. En doordat we met die relay sterker zijn geworden, komen uh -huh. ook de individuele resultaten zijn steeds meer omhoog gekomen. Omdat we gewoon ja. door de relay te verbeteren zijn we ook steeds beter geworden individueel als schaatsers zijn. En dan komen de wereldbeker medailles, dan komen de WK medailles. En daarom is die relay onze basis van onze training en de individuelen komen daarnaast. Ja. En daarom is het zo leuk dat we met z'n vieren nu echt voor dat hoogste, haal, hoogst haalbare gaan. Ja, en dan moet je nog even een NK rijden. Zometeen. Dit weekend een NK short track in Amsterdam. Ja, ik heb er wel zin in. Jij hebt er wel ja. zin in. Jij Sinky? Nee, ik niet. Jij niet, hè? Komt nee, nee dat ja. maakt niet. Nou, ik heb nooit echt... Uh, ik heb wel een haat en met NK. En, uh, drie, jaar, drie jaar geleden brak ik mijn mes moest ik naar huis. En, uh, dingen met scheidsrechten. dat dus, uh, zulke dingen gebeuren bij mij altijd alleen maar op NK's. En, Misschien moet uh, jij maar niet gaan rijden. Ja, nee, ik doe wel gewoon mee. En uh, vaak word ik ook gewoon weer derde of zoiets. Ja, dat, wat ik al drie jaar bereid ben, kan ik al derde geworden volgens mij. Dus, ja. <laughs> Het nou ja. zit geen bal, hè? Nee, echt nee. Het wel niet. Maar dat maakt ook niks uit. Ik, uh, ik weet wel dat ik gewoon op andere toernooien, waar het, waar het voor mij dan echt om gaat, dat ik dan nou wel gewoon kan staan. Ik snap ook wel voor ja. de jongens die. Uh, het wordt wel waarschijnlijk wel heel belangrijk voor de jongens ja. die strijden om die vijfde plek voor de, tijdens de Spelen. En, uh, ja. Jij hebt. Uh, met allerlei blessures te maken gehad. Tenminste, je hebt één flinke blessure gehad. Ja. Waardoor we even dachten van, oh jee, gaat het wel goed met de Spelen. En uiteindelijk plaats het toch vrij gemakkelijk. Zegt dat iets over jouw kans in soortje, Sinkie? Nou, ja, dat denk ik wel. Ik, had, ik verbaasde mezelf ook op, die, dat eerste weekend in het terrein. Verbaasde ik mezelf ook echt. Dat, ja? gewoon dat, het al, dat ik zo makkelijk gewoon wel weer bij die, bij die beste, beste van de wereld mee kon doen. En terwijl ik eigenlijk... Nog, ik had nog helemaal geen wedstrijden gereden. En dan kom je daar en dan... Ja, en nu? ik had het eigenlijk vanzelf. Gaat het... En Gaat het nu, het nu weer trainingen? veel beter, want het is nou al ja, het het geleden. even Het ging wel even beter, maar ik heb nu uh, vanochtend een klein beetje last van mijn knie weer. Maar uh, dat, dat stelt niet zoveel voor. Hoor. Oh. Het is niet zo dat het... We uh, hoeven uh, ons geen zorgen gaan maken. Nee, nee, nee. Nee, nee hoor, dat is het echt niet hoor. Nee? nee, ik vraag maar aan jou. Freek, uh, jij, jij, jij zet, uh, voel ik alle kaarten toch wel op die, op die uh, relay, de aflossing. Maar kunnen we individueel ook wat van jou verwachten? Um, Jazeker. Ik... Uh... Uh, Europees kampioen 1000 meter. Wereldbe of, WK was ik derde. Op de 500 meter. Dus echt die kortere afstanden. Dat zijn wel uh, ja, mijn speerpunten waar ik, me, uh, waar ik mij op richt. Samen ja. met die relay. En dat past ook precies in, een, uh, in, die, in die trainingsprikkel die we doen. Met de relay. En uh, ja, uh, ja zo'n 500 en 1000 meter zijn heel veel jongens die het allemaal aankunnen. En dus ze steken er echt een paar bovenuit. En daarna zijn er heel veel jongens die... ...wel eens dat stapje naar het podium kunnen, kunnen maken op een dag dat het, dat het gewoon goed gaat. Dat het net even meezit met ze. Dat ze, een, dat ze efficiënt technisch super goed rijden. En zo'n dag had ik op het WK bijvoorbeeld. En zo'n dag wil ik ook op de Spelen hebben. We gaan het zien. We gaan het allemaal bekijken. Dank jullie wel en heel veel succes. Freek van der Wart en Shinky Knecht. Komt goed. Van het short track naar het schaatsen. Naar de oudste Nederlandse Olympiaganger Bob de Jong. Dat weet u natuurlijk. Uh, Bob, ben je eigenlijk ook de oudste aller tijden van Nederland, of niet? <laughs> daar uh, heb ik nog niet helemaal naar gekeken. En, uh, volgens mij uh, is dat ook niet aan mij om daar naar uh, achteraan te gaan. Volgens mij interesseert je dat ook met niks. Het me, nee, nee, ik heb het idee dat ik dertig ben. Dus uh, wat dat betreft uh, voel ik me hartstikke jong. Ja. Uh, je vijfde spelen al. Jij ja, ja, maak je de pis niet meer lauw, hè? Nou, ja, ik weet wat er gebeurt. Ik, uh, ik heb de te teleurstelling meegemaakt en uh, de euforie. Dus. Ja, drie kleuren medailles in de kast hangen. En uh, net naast het podium gestaan. Uh, ja, er is een hoop, hoop gebeurd in, uh, in die vijf, uh, vier spelen. Ja, de, de oudste, de meest ervaren man in die Olympische ploeg van Maurits Hendricks. Komen er ook debutanten en jonkjes op je af die zeggen: Bob, doe mij eens wat tips. Nou ja, vorige week met Antoinette de Jong. Die, die wilde graag naar deze ploegoverdracht ook komen. En gelijktijdig was er al een ticket geboekt om vandaag naar, uh, naar de Canarische Eilanden toe te gaan. Ja, en de trainer zei, uh, wij gaan gewoon naar, uh, naar de warmte. En zij zei, ja, maar ik wil wel die ploeg meemaken. Ik zeg, ga nou gewoon lekker je trainingskamp uh, volgen, wat je moet doen. En die overdracht, uh, er zijn uh, heel veel mooie herinneringen die je nog gaat, uh, gaat krijgen. Uh, en die gebeuren in, in Sortie. en uh, niet zozeer hier in Paperdol. Ja, en als jij dat zegt, dan geloven ze je. Nou ja, dat... dat ik denk wel wat dat een invloed heeft op de gemoedtoestand van haar. En dat ze zegt van ja, die kleding die wordt opgestuurd. En die presentatie, die kan ze op internet een beetje zien. En nou ja, misschien wat, wat je op internet een paar beelden kan, kan volgen. En voor de rest is er niet heel veel verrassend hier. Voor jou is één ding wel anders. Want normaal gesproken, dat kunnen we wel zeggen. Bij jou normaal gesproken start jij niet alleen op de 10 kilometer... maar ook de 5 kilometer, nu alleen de 10. Ja, dat is even een... De vreemde gewaarwording en uh, ook in, in de voorbereiding uh, de, de, de planning hadden we gemaakt om uh, ja, meteen de tweede dag of de eerste dag te moeten rijden. En ja, dat uh, valt door 3.10 uh, hoef je nu pas achter in het programma te rijden. Ja, en dan uh, zit je te kijken van welk programma gaan we, gaan, uh, gaan we volgen en wanneer gaan we naar sortie toe. Uh, en gelijktijdig, ja, je bent de eerste gezegd voor de vijf kilometer, dus die moet je ook weer voorbereiden op die vijf kilometer die je niet gaat rijden. Ja, en heb je al afwegingen gemaakt, maar heb je de afweging ook helemaal gemaakt al? Nee, nee ja, ik heb wel afwegingen gemaakt, maar nog. Ik bedoel eens, eigenlijk, ja, heb je de knoop doorgehakt nee, al? Nee, nee, ik heb nog geen, geen knoop doorgehakt. En, uh, ja, uh, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig geweest van hoe gaan we deze route nu oppakken? Uh, de, de korte periode. Uh, ik wilde graag de berg in uh, op hoogte gaan trainen. En Jill het met die wilde graag naar de warmte toe. Nou, daar hebben we nog even een discussie over gehad. Nou, het uh, overlijden van Sjoerd Huisman uh, heeft dusdanig impact uh, dat we dat uh, ja, uh, hebben uitgesteld. En uh, uh, ja, daar, uh, daar zitten we nog volop in. Ja, je start laat in het programma, de 10 kilometer. Dan is er misschien een voordeel. Ik kan bij de openingceremonie zijn. Dat is ook nooit gebeurd natuurlijk. Uh, ja, en gelijktijdig, als we zeggen voor de 5 kilometer moet ik daar zijn. Dus dan, ja, dan kan je dat combineren. Uh, ja, ...de avond van tevoren uh, ga je niet met een opening meelopen... ...maar als er gezegd zijn, dan kan je dat wel doen. En, uh, ja. Ja, dat risico neem je dan? Ja, dat, dat risico neem ik dan wel. Want de kans is gewoon heel klein dat je mag rijden. Je laat niet zomaar een Olympische 5 kilometer liggen. Dus ja, Daar moet je echt wel wat aan de hand zijn. Uh, en dan weet je dat van tevoren. Tenminste, uh, ja. Dus jij wil wel graag bij die opening. En dan moet er ook iemand de vlag dragen, Bob. <laughs> ja, daar, uh, daar doen ze allemaal uh, op dat, uh, dat ik wel een van de gegadigden ben... En, uh, ja, als hij vijf spelers rijdt en ook nog uh, een, medaille, een kast hebt uh, hangen met een paar medailles erin. En dan kom je in aanmerking. Dat, uh, dat verbaast mij niet, nee. Wil nee. je het ook? Ja, uiteraard. Dat, uh, de opening meemaken en ook nog de vlag mogen dragen. Dat natuurlijk, uh, uh, dat, uh, dat speelt wel mee. En, uh, ook dat uh, is een afweging die je dan maakt. Ja, moet je dan voor de vijf kilometer daar naartoe, uh, de opening, alles bij elkaar. Zeggen ze, ja, Dan moet je er op tijd heen, maar... Gelijktijdig is het ook nog een, een lang en dan weer naar, naar de 10 kilometer. Dus dan zou je bijvoorbeeld uit het Olympisch dorp gaan vertrekken? Ja, maar waarheen en uh, voor welke periode? En dan wordt het ook nog uh, kort dag. Dus dat is uh, een hele lastige afweging die, die je dan moet gaan maken. Maar het zijn je vijfde spelen. Met een vlag het stadion binnenkomen, dat is toch wel iets speciaals? Ja, nee. Ze kunnen volgens mij niet meer om je heen namelijk.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 ja, voor mij is Maurits Hendrik daar uh, de, de aangewezen persoon voor. En dat wordt pas uh, heel kort voor de spelen bekend. En ook nog steeds zo ervaren dat hij diplomatiek is. Heel <lacht> goed, Bot, dankjewel. En als uh, Papendal al bijna leeg is gelopen. De Olympische overdracht al een uh, tijdje achter ons ligt. Zit hier als allerlaatste op de bank Maurits Hendrik, de chef de mission. Uh, Maurits, uh, de baas van de atleten. Van de Olympische winterspelen. Jouw eerste winterspelen. Dat zou je bijna vergeten? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben dat ook al vergeten. Um, toen ik daarvoor gevraagd werd, dacht ik... Oeh, dat is, dat is een geweldige uitdaging. Om dat uh, na de zomer uh, spelen ook te mogen doen. Daarna ga je aan de slag. En dan moet ik ook wel heel eerlijk zeggen... Dan is voor, voor dat werk wat een, uh, wat een chef de mission met zijn uh, team moet doen... Zit er ook niet heel veel verschil tussen de zomerspelen en de winterspelen. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk er ook al heel lang niet meer aan. Want je was weer in Vancouver wel bij... Ja. Maar uh, toen was Henk echt nog even degene ja, dus die ik, de kartrol. Ik heb wel alles van dichtbij mee kunnen maken. Daar ben ik ook heel blij om. Want uh, er zitten in ieder geval een groot aantal sporten bij... die ik niet goed kende. Of helemaal niet kende. Nou, daar ben ik blij om. Dat ik dat uh, gewoon echt uh, uit eerste hand heb mee kunnen maken. En dat heeft ook echt geholpen in de beslissingen... die je dan in zo'n traject van vier jaar moet nemen... Uh, in de aanloop naar de volgende Spelen. 41 atleten. Het is nu echt jouw ploeg. Ja. Voelt het ook zo? Ja, dat, dat, dat is het. We kwamen vanmorgen voor het eerst bij elkaar met de sporters. We hebben echt even het momentje voor onszelf gehad. Met een prachtig optreden van Whalen op de kruk voor ons. Ja, dat was echt even ons moment. En... Um, dat ging uh, vandaag door. Uh, ik stond hier een paar uur geleden uh, toen iedereen in de zaal zat... om samen met die ploeg binnen te lopen. Ja, dat... Uh, uh, weet je, je, je hebt... Uh, uh, het, het is niet voor het eerst dat je ze ziet. Ik heb vier jaar lang echt van alles uh, met ze meegemaakt al. Uh, daar zaten moeilijke momenten bij. Daar zaten hele mooie momenten bij. Dus je hebt al iets wat je, wat je deelt. En dat is uiteindelijk ook wat, ja. uh, wat samen de ploeg maar, maakt. Maar jij spreekt ook nadrukkelijk van een team. Ja omdat ik ook echt geloof dat daar meerwaarde in zit. En dat is bij de winterploeg misschien wat minder uh, voor de hand liggend. En, en ook wel wat complexer dan dat is bij de zomerploeg. Dat heeft alles te maken met het feit dat we natuurlijk met schaatsen... Uh, mensen in de ploeg hebben zitten die gewoon straks tegen elkaar uh, optreden. Er zijn zelfs twee tweelingbroers die, uh, die elkaar ja. eraf moeten schaatsen. Dus dat is veel... Complexer om daar... Uh, ja, daar is het niet zomaar even een team. Daar maar moet je geloof je ook in een doen. kruisbestuiving van verschillende sporters? Ja. ja dat, dat, dat, wat heeft absoluut. een bobslayer met een schaatser? Dat kan van alles zijn. Um, het allereerste is dat ze... Uh, ze kunnen heel veel delen. Want die dingen die moeilijk zijn bij of het nou bobslee is of snowboarden... Die, dat zijn ze voor schaatsers ook. En dat gaat om uh, je dagelijkse motivatie. Uh, zorgen dat je gedisciplineerd leeft. Uh, um, een spanningsboog opbouwen naar de, naar de belangrijkste wedstrijd. Je, dat is voor, voor alle topsporters hetzelfde. Dus ze hebben heel veel wat, uh, wat ze kunnen delen... en waar ze ook bij elkaar wat uh, aan hebben. En waarom doe je dat dan? Dat stel dat het nou straks uh, moeilijk wordt voor iemand... Uh, en, en daar hebben we genoeg voorbeelden van in de Olympische geschiedenis... Uh, het gaat gewoon net niet uh, zoals een topsporter uh, zich had voorgenomen. Dan dat in je eentje verwerken of de oplossing vinden... of een aantal gelijkgestemden hebben waar je een band mee hebt... waar je dingen mee deelt. Ja, Dat kan je dan helpen om daar sneller overheen te komen. Ja, Je sprak ook heel duidelijk over... struikel niet over de Olympische Ringen. Er zijn ja. een paar gasten hier op, uh, op deze plek geweest, hier op de bank. En die hebben het aantal dingen uitgelegd. Maar wat ik interessant vond... je sprak ook de familieleden en de anderen om hen heen aan. Ja, de, kijk, de, de spelen zijn, zijn een prachtig fenomeen. Uh, dat zie je in heel veel dingen. Uh, het is een hele bijzondere sport. Uh, de beste sporters van de wereld komen bij elkaar op een enorm podium. Maar het is tegelijkertijd ook een evenement wat veel losmaakt. Uh, wat een, een, een bepaalde maatschappelijke thema's uh, naar voren haalt. Nou, dat is uh, prachtig, dat is mooi aan de spelen. Maar dat uh, brengt ook met zich mee een bepaalde hectiek. En die is niet altijd welkom. Uh, natuurlijk is het geweldig dat er enorm veel aandacht is uh, voor die sporters. En op, dat moet op zoveel mogelijk momenten kunnen. Maar er zijn ook momenten dat je echt even je daarvan af moet schermen... en je focus moet hebben op die wedstrijd. Nou, datzelfde zie je bij familie. Uh, veel familie gaat, gaat, gaat best vaak mee, ook naar WK's en ja. World Cups. Maar dan zijn ze rustig op de achtergrond. En nu gaat het in één keer om, ja, heb ik wel kaarten. En, weet je, en daar moet je die sporters uh, ook als familie op dat moment even niet mee lastig vallen. Merk je dat nu ook... Dat dat het anders ja. is? Ja, dat, dat, dat, merken we, dat merken we elke spelen. En, en gelukkig is daar ook, ook binnen NOS NSF veel ervaring voor. Uh, maar naarmate die spelen uh, groter worden, belangrijker worden... en meer aandacht krijgen, en dat gebeurt toch... Hoe het ook is, dat gebeurt elke vier jaar. Dan lijkt het toch weer groter te worden. Ook de media, nu in Sochi, pakt groter uit dan ooit tevoren. Dat is prachtig, maar daar zit een gevaar in, in die hectiek. En dat noemen we een beetje de vijf ringen kolder. Uh, laat je daardoor inspireren door die ringen. Maar struikel er niet over. Ja. Inmiddels, uh, soortje komt dichterbij. Dat, dat, dat merk je hier. Maar dat merk je ook, je hebt het al gehad over maatschappelijke thema's. De veiligheid uh, wordt toch steeds meer, steeds nadrukkelijker een thema. Zeker nu met de aanslagen in vogelgrap. Is dat ook iets wat jij meeneemt, bijvoorbeeld in zo'n bijeenkomst... die je vanmiddag hebt gehad met de sport? hebben we eerder wel gedaan. Um, veiligheid is natuurlijk nu in de beleving van het publiek een thema... door verschrikkelijke aanslagen van vorige week. Ja. Als je met de Olympische Spelen te maken hebt, is veiligheid altijd een thema. Dat okay. is het uh, sinds een aantal decennia. Daar wordt jarenlang uh, aan gewerkt. Dat doen wij samen met de AIVD en de KLPD. Uh, uh, Nederland heeft ook gewoon mensen ter plekke in Rusland... Dat zijn ook operaties waar uh, heel veel voorbereidingstijd in zit... om ervoor te zorgen dat het straks ook daadwerkelijk veilig ja. is. En dat heb jij afgerond, dat is klaar, dat is in andere handen. Nou, jij dat niet met kan te je nooit afronden, hè, want dat is elke dag waakzaam blijven. Gelukkig nogmaals doen we dat uh, samen met uh, de Nederlandse overheid... En de, en de veiligheidsinstellingen. Dat doet niet alleen Nederland, maar doet, dat doet elk land. Er is elke uh, twee weken is er een uh, overleg waar de veiligheidsdiensten van Rusland... met alle landen uh, bij elkaar... Daar, zitten. daar worden we constant gebriefd over waar de risico's zitten en wat we nog moeten doen. Uh, en daar zullen we nooit mee stoppen. Die, die, die veiligheid van de sporters die staat bij ons voorop. Een thema wil ik nog een beetje bespreken. Wie gaat zo meteen een Nederlandse vlag het <laughs> stadion <binnendragen? laughs> ja. Uh, nou, ik moet je één ding zeggen. Dat, dat is wel een uh, van, de, van de mooiste uh, kanten of verantwoordelijkheden... die bij de job van de chef de mission hoort. Weet je? Als chef moet je gewoon een keuze maken. En er is wel dat, gestemd, uh, geloof ik, ja, op internet. Nou, niet in mijn tijd. En dat gaat in mijn tijd ook zeker niet <lacht> gebeuren. Uh, ik vind het een geweldig voorrecht uh, om dat als uh, chef te mogen kiezen. Uh, het is iets waar ik, uh, waar ik heel goed over nadenk. We hebben een aantal fantastische kandidaten. Zowel hele ik bijzondere debutanten. Ik heb er op de kant, uh, op de, op de bank gehad. Laat me raden. Ja. Bob. Bob de Jong natuurlijk. Ik Daar kijkt hij niet uh, nou ja, Bob is een van die geweldige kandidaten. Een jongen met een enorme uh, olympische staat van dienst. Uh, die het uh, weer laat zien uh, op zijn leven. Het naar de zoveelste Spelen gaat. En dat is een van de kandidaten. En belangrijk, Ik vind... hij kan.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 Oké okay, Maurits, we gaan het zien. Maurits Hendricks ja. was dat chef de mission van al die sporters... die vandaag hier op Papernod aanwezig waren. Daarbij waren niet de bobsleiers. Esmee Kamphuis doet mee in de tweemansbob. Edwin van Kalker is gekwalificeerd voor de viermansbob. Maar hij wil ook meedoen in de tweemansbob. Dat moet dit weekend misschien wel gaan gebeuren in Winterberg bij de Wereldbekerwedstrijden al daar. En daar is ook onze Edwin Konezen en hij sprak met Edwin van Kalker. Ja, wij zitten inderdaad in Winterberg in de lobby van het hotel van Edwin van Kalker. Want ja, je moet prioriteiten stellen natuurlijk, Edwin. Ja, nee, wij werden toch echt uh, voor de jaarwisseling al verwacht in Winterberg. Om hier uh, ja, acte de présence te geven voor, uh, voor de start van... Uh, de eerstkomende wereldbekerwedstrijden in Europa. Dus uh, helaas kunnen wij er niet bij zijn. Uh, maar goed, ja, wat ik zeg, uh, duty calls. Ja, de sportieve plicht roept. Met wat voor gemoedstoestand zit je dan hier? Met toch wel enige rust omdat je weet dat je zeker bent van Sochi. Of toch met het idee van ja, er moet nog wel wat gaan gebeuren om die tweemansbob te roken te krijgen. Nou ja, eigenlijk in, uh, in beide sleeën uh, moeten en kunnen we nog wel een stapje zetten. Wat je zelf aangeeft, de tweemanskwalificatie uh, moet nog. Uh, daar werken we hard aan. In tegelijkertijd ja, staan we er eigenlijk heel goed voor. Gelukkig vlak voor de, de, voor de feestdagen onze viermanskwalificatie binnengehaald. Dat, dat geeft toch wel rust, hè, denk ik? Nou ja, absoluut. Met de feestdagen denk ik dat stiekem toch wel iets vaker aan terug... Dan, dan als je het niet gehaald had. Want dan had je nu de komende wereldbekerwedstrijden... in beide sleeën nog gemoeten... En dat voelt absoluut fijn. Uh, maar wat ik in het begin ook aangaf, tegelijkertijd, we willen nu ook gewoon nog naar voren. De tweemans moet mee. Uh, en daar werken we nu hard aan. En, uh, dus dat gaan we hier in Winterberg hopen weer een mooi stapje te zetten. Het is toch opmerkelijk, hè? Als je kijkt, vorig jaar uh, hadden jullie juist met de tweemansbop de nominatie op zak. Dus daar ging het in feite beter dan, mee, dan met de viermansbop. Dit jaar lijken de rollen een beetje omgedraaid in dat opzicht. Nou ja, vorig jaar, de uh, eerste twee wedstrijden, ging goed, gelijk gekwalificeerd. In de viermans hadden ja, we toch wat blessuretjes. En toen ben ik zelf geblesseerd geraakt. Bij de laatste wereldbekerwedstrijd over zee. En dit jaar gaat het bij mezelf heel goed. En hebben we bij de, bij de remmers uh, ja, wat, wat pijntjes. Wij in ieder geval bij de beste mannen. Ja, broer van de Zijde en Sybrien Jansma. Ja, beide jongens toch. Uh, Sybrien Jansma bij de test in uh, eind september geblesseerd geraakt. Uh, ja, dat is toch gewoon, uh, gewoon heel erg jammer. En, en broer eigenlijk ja, rondom de eerste wereldbekerwedstrijd in Calgary. Toch nog iets te veel last. En daar moeten we gewoon heel voorzichtig mee zijn. En daarom ben ik gewoon heel blij. Dat we, ja, dat we ons gekwalificeerd hebben in die viermans. Wel in wisselende samenstellingen. Eh, maar we moeten nu gewoon zorgen dat we zoveel mogelijk... met de vaste bemanning gaan starten. Om uiteindelijk ja, zo goed mogelijk op elkaar ingespeeld te zijn. Eigenlijk het ja, perfect team te zijn eh, uiteindelijk in Sochi. En dat geldt natuurlijk ook voor die tweemans, Bob, Dat je daar uh, ja, je beste remmers wil hebben. En die hadden dus inderdaad die kwaaltjes. Hoe fit zijn ze nu? Sybren gaat heel goed wat we zo uh, gezien hebben. Trouwens nog een, misschien een leuk nieuwtje. Uh, eergisteren ook vader geworden. Kijk, dus, dus nu even niet van de partij maar uh, morgen weer wel. Hè? Ja precies. Dus uh, nee, Moeder en uh, zoon maken het heel erg goed. Dus daar zijn we als team zijn er ook heel erg blij mee. Maar die komt vanavond hierheen. En we zullen ja, de races uh, met Sybren ook starten. Uh, dus Sybren gaat goed. En Bor. Uh, moeten we wat ik al zei, moeten we voorzichtig mee zijn. Uh, is, is ook bij Peter Vergouwen geweest uh, voor, de, voor de feestdagen. En uh, die zal met name ingezet worden in de Viermans. Om zo voor hem ook, uh, ja toch in de Viermans heeft hij nog niet verschrikkelijk veel ervaring. Om daar in ieder geval uh, maximaal uh, te kunnen duwen. En daar uh, ja, topklasseringen neer te kunnen zetten. Die tweemansbob, is daar ook nog een uh, Nederlandse concurrentie hij trouwens met Ivo de Bruin. Want die uh, is in die World Cups overzees nog wel eens boven jou geëindigd. Ja, nee, die klopt. Die doen het, uh, die doen het heel goed dit jaar. Uh, die proberen zich ook te plaatsen. Uh, nou, hetzelfde als ons eigenlijk. Uh, uh, het werd steeds beter. Ook uh, Leek Plastic: de laatste races waren goed. Alleen eigenlijk geldt voor ons beide. We moeten zeker nog één tot twee stappen zetten om ons uiteindelijk te kwalificeren. En uh, ja, in ons geval, we hebben dus een uh, nominatie. Voor ons is een top-10-klassering uh, genoeg. Uh, maar ook dat uh, is nog lastig genoeg op het moment. Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Hè? Maar op het moment dat uh, de rangschikking uh, ook in Europa er zo op uitdraait... dat uh, hij nog wel eens boven jou eindigt... wordt dan ook ja, de vraag wie de beste remmer krijgt nog actueel. Nou ja, we hebben nu in principe gezegd, ook, ook vanuit onze selectiecommissie, dat uh, de slee die gekwalificeerd is, die heeft de hoogste prioriteit. En dat is uh, de vierman slee. En van daaruit wordt alles ingevuld. En op het moment dat wij natuurlijk nu al naar de Spelen gaan met het team, ja, willen we ook graag uh, de tweeman slee mee hebben. En we hebben natuurlijk in het verleden ook laten zien, door een podiumplaats binnen te sleeën en meerdere top 10 klasseringen, dat dat voor ons gewoon heel goed mogelijk is. En, en zo kijkt de selectiecommissie daar ook naar. Wat ik me dan afvraag, kan NOC en NSF dan niet met de hand over het hart strijken... als je toch al gekwalificeerd bent met een viermansbob? Je hebt alle remmers ook al in Sochi. Waarom dan ook niet gewoon die tweemansbob inschrijven? Nou ja, dat, dat, dat, dat is een mogelijkheid. Maar goed, daar wil ik niet te veel van afhankelijk zijn. Wij moeten gewoon zelf ons focussen per week op, uh, op de wedstrijden. En dan... Uh... Ja, daarin willen we gewoon maximaal resultaat. En uh, als jij nou Maurits even belt, dan, uh, dan zien we over een paar weken waar we uitkomen. En daarmee zijn we aan het einde van een bijzondere uitzending van Langs de Lijn vanaf Papendal. Waar de Olympische ploeg voor de winterspeler van Sochi officieel is overgedragen aan NOC NSF. Morgen weer een reguliere Langs de Lijn vanuit de studio. En zometeen na het journaal van 11 uur het oog op morgen. Met uh, Lucella Carasso. Waarbij betreft nog een heel fijne avond. Dag.